Door Almegens met het NOS-journaal. Mensen met een schuldhulpregeling komen mogelijk opnieuw in de problemen door de hoge energieprijzen. Ze moeten hun inkomsten en uitgaven op orde hebben, zodat er geld overblijft om de schuld af te lossen. Maar dit dreigt niet meer te lukken, doordat ze steeds meer kwijt zijn aan energiekosten, waarschuwen schuldhulporganisaties. Volgens branchevereniging NVVK valt het nu nog mee, omdat mensen vaak zelf hun maandbedrag voor energie kunnen kiezen. De organisatie voorziet met name problemen als de eindafrekening komt. Bij een aanslag in het westen van Colombia zijn zeven politiemensen gedood. Ze zaten in een auto en reden in een hinderlaag, waarna ze werden doodgeschoten. Over de daders is nog niets bekend, maar in dat gebied zijn groeperingen actief... die worden gezien als overblijfsel van rebellengroep FARC. oud sovjet leider Michail Gorbachev wordt vandaag begraven in Moskou. Hij overleed afgelopen week op 91-jarige leeftijd. Gorbachev krijgt geen staatsbegrafenis en president Poetin is niet bij de uitvaart aanwezig... Volgens het Kremlin past het niet in Poetins werkschema. Maar het is algemeen bekend dat de president en Gorbachev geen goede band hadden. De Amerikaanse tennister Serena Williams is op de US Open uitgeschakeld in de derde ronde. Williams verloor van de Australische Alja Tomjanovic. Het was mogelijk de laatste professionele wedstrijd van de 40-jarige Williams. Daar hinten ze drie weken geleden op, toen zei ze toe te zijn aan een nieuwe fase in haar leven. Of het ook echt haar laatste wedstrijd was... liet ze na afloop van de verloren partij in het midden. Het weer zonnig en droog. In het uiterste zuiden en zuidwesten kan later in de middag... en vanavond wel een bui ontstaan. Het wordt 24 tot 27 graden. Komende nacht droog en helder. Morgen overal zonnig en droog. En dan nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velsen heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort? Ja, zeker. Is zin in ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. La ja, nee, precies. Uh... Ja, ja. Uh, het uur. groter bijna op hier. Zeker. Tweede gedeelte in het radioprogramma. Straks de verjaardag. En wat gebeurde allemaal door de jaren heen op 3 september? Ik heb even een kzittenbandje aangezet. Dat moet dan even. in Het begin van een kzittenbandje lopen is een beetje moeizaam, hè? in één keer komt het tevoorschijn. Bad sound. Stray in the streets in this ghost of town. My future, bleak, my head feels sound. Yeah. As I lost, signal on the train Oh yeah, that's got big guys from constellations. Yeah, I had no reason to breathe. When I only cared about me When I only cared about me When I only cared about me Missing the nights when my friends were around We stopped going on steady, cruel cool merry-go-round Lit my own fuse, I could not blow it out I was strapped to a rocket and dried right at the ground You caught me by surprise, changed my destination Got big be De een fijne muziek op deze zonnige zaterdagmorgen. Formule 1 weekend. Langzaam loopt Zandvoort uh, vol. Bereid je goed voor, ga bij de trein of uh, pak de fiets. En dan moet je nog wel een aardig stukje fiets hoor. Je ligt gewoon 25 minuten En daar is je auto te en dan bij deze kant op fiets. Hij only cared about me, but suns. staan dit jaar 10 jaar. Dus dan eet je het weten. Er komt een groot feestje, denk ik dan. Dat is wel even goed om te weten. Het is zaterdagmorgen en altijd in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Hebben wij natuurlijk een geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar 3 september. De eerste uitzending van Hilversum 3. In 1975. In 1975. De eerste uitzending in stereo van Hilversum 3. Ze, hadden namelijk, ze kwamen eigenlijk van de AM. Hè. Ze hadden op, de AM op verschillende middengolffrequenties gezeten. De 4-4-5 en de 6-6-3. Weet ik van om ons hadden gezeten. En toen geef het. De hele mengtafel was gewoon nog AM. was waren gewoon mono. Dus dat moest tijdens de uitzending van uh, Joost de Draaier allemaal veranderen. En uiteindelijk was hij dus de eerste die dus zeg maar uh, in stereo ging uitzenden. de Week der Gouden Ouden Joost mag niet eten, Joost op Toast. Iedere dag om zes op de NOS uitsluitend en alleen via FM te genieten. Yes, Joost te draaien. Joost op Toast. En al dan niet ja. tussen aanhalingstekens. Echt, ik heb het eindje dat de Joost te draaien is echt wel zo gedateerd ook, hè? Ja. Ja, dat is wel weer grappig om even te zien. Daar komen we vandaan bij de Joost te draaien. Nou goed, dat was in 1975. kwam dus uiteindelijk uh, een stereo geluid uit Hilversum 3. Oké, okay, ik, ik heb een beetje opruimend uh, stuk. Dat no. op 3 september 1981... Dat dacht ik al. Moest je er over vrouwen gaan zeggen? Ja, ja, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... heeft het verdrag in zaken... de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen... Uh, is van kracht geworden. En het is door, toen door 20 lidstaten geratificeerd. En België en Nederland ondertekenen het op, in 1980, 17 juli. Maar als je dan kijkt... daarnaast heb je nog een facultatief protocol... En dat is er eentje, die, die is pas in oktober 1999 ja. aangenomen. Ja, klopt. En als je dan kijkt gewoon hoeveel landen het toch nog niet gedaan hebben. Dan, uh, dan ben ik toch wel uh, eigenlijk wel een beetje in shock. Want het is dus. Uh, uh, heel Europa is het wel, wel goed. En, uh, maar dan heb, zie, zie je dan een klein Taiwan. En dan heb je een heel groot stuk. Ik weet niet of dat dit nou Amerika is, of dat. dat uh, In me Amerika is dat denk ik misschien. Ja, het zou kunnen. En uh, zijn er, er is toch veel te halen in ieder ja, geval. Klopt. Ja, het is, het is gestart in 1981, maar uiteindelijk zijn er echt. Nu in 2020 zijn er 189 bij aangesloten. Ja. Uh, dat is, gaat langzaam, maar goed, dat maakt het ook allemaal niet ja, Het zijn best veel landen die erbij aangesloten zijn. 2004, uh, ja, het was een uh, heftige dag in uh, Rusland. Uh, de de Bestland-school, uh, de, de plek Bestland. de Terroristen uh, doen daar een uh, aanval op een school. School 1 heet het, geloof ik. Uh, en daar uh, gijzelen ze. Uh, het was weer nou, uh, 1100 kinderen en uh, volwassenen die er net waren. Het was een soort feest namelijk wat gevierd was. En uiteindelijk wilden deze onafhankelijke Tsjetsjeense uh, mensen uh, de onafhankelijke staat uh, hebben. En uh, die was bezet. Dat was al. En uiteindelijk hebben ze daar uh, met uh, uh, soldaten de school bestormd. En daar zijn dus 331 kinderen op. Uh, 186 volwassenen bij Om het Leven gekomen. Het is echt een bloedbad geweest. En als je daar filmpjes van opzoekt... dat is gewoon bizar gewoon hoe ze daar keer zijn gegaan. Aan alle kanten, de terroristen fout, maar ook de, uh, de soldaten die daar naar binnen gaan... van de bomgordels om naar. Het is echt een grote uh, fiasco geworden... hoe ze dat hebben opgelost. Dat was uh, in Westland, in Rusland 2004. Goed, iets anders? De oprichting van eBay in 1995... Dus dat is inmiddels ook alweer 27 jaar geleden. Dus ja. dat is de eerste site. Oh ja. Dus eigenlijk een voorloper van Marktplaats en al die andere... Oh, je hebt er nu zoveel. Ja, ja. van het Echt, uh, aanbieden van nieuwe of tweedehandspullen. Dus allebei. En, wat gebeurde er nog meer in 1976? Goedemiddag. Yeah. Yes. yes! Jawel. Viking 2 Land op Mars. Het Viking-programma om verkenning van Mars... Uh, zijn ruimtevaart, de Orbiter, die, uh, die is uh, in, uh, in 1975, een jaar eerder bijna... Is hij vertrokken? Ja, is echt een jaar eerder is hij vertrokken. Op se uh, 9 september, dus hij heeft er met een jaar over uh, om daar te komen. En ze ging daar op zoek natuurlijk op Mars, op naar leven. Want tot en met in de jaren 60 werd er geloofd dat er echt leven kon zijn op Mars. Want ze hadden geen idee wat daar zich allemaal afspeelde. En uiteindelijk in de jaren 60 hadden ze daar alle dingen naartoe gestuurd en konden ze beter op die planeet kijken. En toen kwamen ze te lachen van, oh, dat is niet mogelijk op Mars. Nee, dat is niet waar. Maar goed, uiteindelijk hebben ze in 1976 dus een orbiter daar neergezet en hebben ze veel meer kunnen kijken. En uiteindelijk in 1997 echt heel meer, veel meer rond kunnen rijden met de rovers, die, die wagentjes. En hebben ze zoveel informatie ver, uh, verzameld van die, van die planeet dat misschien in de toekomst toch nog wel iets... van een beschaving kan worden opgebouwd. Dus dat is wel weer prettig. Goed, ander nieuws? Ja, in 1967, dat wist ik trouwens niet... Zweden schakelt over van links... naar rechts rijden. Oh, hey. dus, uh, Blijkbaar hebben ze daar dus ook uh, altijd... Uh... Oh, die dag! Dat is echt... Uh, ja, dat uh, dat uh, ja. is... Uh, oh, fout! Ja, ja veel uh, schade. Veel blikschade waarschijnlijk. Ik denk dat, dat, dat je gewoon één dag... Zullen met... Eén dag gewoon niet rijden? Ja, om het uh, geestelijk uh, in het totje te nemen. Maar weet hè? je nog dat jij voor het eerst ging links rijden? Nee, nee dat heb ik nog nooit gedaan. Heb je dat nooit gedaan? Volgende week gaan we beginnen. Oké, okay, het gaan, is wel uh, uh, apart hoor. Ja, we gaan naar de overkant uh, met de auto. Ik vond het zo, toch wel een fijn gevoel. Normaal zit je met, met je stuur zit je midden in, in het, op het wegdek. Midden, kijk, ja. midden bestaat. En zeg maar, als je in één keer met zo'n rechtsrijdende uh auto... ...naar links ga, dan zit je als op de stoep, zowat. zit je bijna op de stoep. Hoi, hey, hallo. Ja, het is heel raar. Het voelt heel raar. Ooit eng in de in de roundabout. Het is, het is wel even vindt... nadenken. Ja, ja, ja. Ze, ze zeggen, je moet gewoon degene die voor je is volgen. Dan zit je al behoorlijk goed. Ja, nou, in ja, Australië vond ik het ook wel weer grappig. Want dan heb je gewoon een normale auto, dan zit je wel weer in het midden van de weg. Goed. Maar neem dan dan in... je het stuur zit daar in Australië zit wel. Links. Ja, god, dan zit je gewoon weer. Dan heb je gewoon het stuur aan de, aan de moet ik linkerkant. aan de linkerkant. Maar je, je rijdt links. Ja, je rijdt links wat gek dat ze dat niet aangepast hadden in Engeland is wel nee allemaal... nee klopt nee daar hebben ze wel aangepast sorry oh dat wel ja natuurlijk dat oh. hebben ze wel ja. zou een beetje raar zijn misschien de eerste paar auto's niet maar later we natuurlijk wel 1966 jaar wel de eerste uitzending van ja ja zuster Leckie, een nee zuster De eerste Leckie, uitzending en uh, van die Annie M G die had een, een stuk geschreven speciaal voor kinderen dat was echt heel schattig ja. voor kinderen twee seizoenen ook. maar hè ja twee seizoenen uh, en uh, dat was uh, van 66 tot uh, 68 is het uitgeleverd? 10 afleveringen. Eigenlijk is er niet zoveel meer van over. Van uh, Jaasters en Neesters. Omdat het op hele dure banden. IMAX banden werd opgenomen. En die waren schreeuwend duur. Dus er is niet zoveel meer van over. Er werd wel overheen opgenomen. Dus ja. Zijn er alleen zijn alleen buitenscènes van Jaasters en Neesters. bewaard gebleven. En op een of andere manier. Hebben ze in. België ook nog wat dingen opgenomen. Daar hebben ze van de televisie opgenomen. En die hebben ze dan ook weer teruggekregen. Wow. Dus In het beeld, geluid, beeld in het geluid zijn daar nog weer andere afleveringen van. Nou ja, stukjes. Hè. Niet de hele aflevering, maar stukjes van deze Leen Jongenwaard, Hetty Blok en uh, wie zat er nog meer bij? Uh, Leen Jongenwaard. Leen Jongenwaard. Ja, en uh, Adèle Bloemertal Zat hij nou, er ook in? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed, het gaat over een pensioen. Pension waar mensen wonen en daaronder zit ook een of andere gast... Die experimenten doen en komen alle explosies tevoorschijn. Het is een beetje knulligheid en toch maar wel gezellig. Nou, ja, de, uh, Barry Stevens Barry Stevens mee, vooral ja. doorgaan. Die heeft natuurlijk een tijdje relatie, relatie gehad met Leen Jongewaas. Ja. En daar zat ook nog een derde man bij. Dat was een hele aparte relatie toen. Dat was natuurlijk in de jaren zeventig. Dat waren allemaal Kuipers? Ja, ja, kijk er even in. Uh, Leuk eerste hoor. uitzending van Arnie M.G. Smit... Uh, uh, ja, zussen nee, zussen en En het is 96, zelfs ook dat de Wim Zonneveld nog een uh, drievoudige gastrol heeft gespeeld. Oh ja, klopt. En Jan Blazer heeft er af en toe in gespeeld. Ja, dat zijn toch wel bekende ja? mensen geweest. Maar ik vind het wel grappig dat het eigenlijk geschreven is voor kinderen. Dat eigenlijk jong uh, uh, uh, mensen gewoon erop storten. Het is ook leuk. Het klinkt een beetje als die serie momenteel natuurlijk nog steeds speelt. Uh, dat ze teruggaan naar een bepaald soort uh, periode. Um, ja, ja, dat... ja, dat ze het nieuws doen of zo? Nee, dat ze dan nou zeggen van uh, we gaan terug naar de middeleeuwen en dan wordt het heel overdreven gedaan. Ja, ja, de middeleeuwen. Ja, ja. Dat, ja. Ook zo grappig. Ja, heel leuk. Nou goed, nog meer of hebben we zoveel al wat? Nee, het Nee, het is wel goed zo. Het is wel goed zo. Jazeker, tijdje voor. Even een stukje rust in de show, is dat heel belangrijk? Echt dat we bijkomen ook hè. O, Een heel stuk fietsen hier natuurlijk ook dan Hebben we hier de, voor de vaste muziek van de Strokes Bad Decision? Shut down! Dit ook, hè? Gewoon echt zo, jaren zeventig. Nee, is het, daar komt het niet uit vandaan. Nee, de Strokes ontstaan in 1998. Albert Hammer Jr. is daar een bekende van natuurlijk. En Julian Casablancas is daar de zanger van. En ja, dat klopt. Op de maandagrond. En ze had een hele slechte microfoon. Nou, dat is ook te horen. En dat is de charme van deze Strokes. Die al verschillende platen hebben gemaakt. En uh, nog steeds actief, hè? Dit was Bad Decisions. En ze zijn aanbeland natuurlijk bij het onderdeel. ja. Jawel! Gaat er weer iemand uitdelen? Irene Papayes is vandaag jarig. Ja, hier heeft ze iets mee te maken. Ze speelde namelijk in deze film in de jaren 60: Guns of Navarone. En uh, daar werd ze wereldberoemd mee. Het was echt een hele grappige film. En zij wordt vandaag, hou je vast, 96! What the fuck? Dat is nog aardig op leeftijd. Zij was echt een grote ster in Griekenland. En uiteindelijk heeft ze ook nog in Zorba de Griek gespeeld in 1964. Ja, 19, dat is lang geleden. En samen met Van Vangelis heeft ze ook muziek gemaakt. Nou, ik ben een grote fan van Van Vangelis. Dus ik is zoiets. Nou, dan wil ik dan wel eens even weten hoe die muziek van haar dan klinkt. Dus ik had dat even opge... Nee, dat is hem niet. Ik zit even te kijken waar ik de gossen nog geplaatst heb. Maar zij heeft muziek gemaakt samen met Van Vangelis... Uh, dat houdt u van mij nog te goed. Dat heb ik er niet bij gezet op een of andere manier. Ik heb er wel naar zitten luisteren. Nou, kom nog. Ieder geval deze Irene Papayes uh, heeft uiteindelijk een die gemaakt in 86 En Odus in 1979 met deze uh, van Jealous. En dat is Synthesizer muziek natuurlijk. Ja, dat is een man is overweer bekend. Met Charities met, uh, uh, ch Chase char of Fire. Charities of Fire, dat was het. Goed, mm. die is een meerjarig. Ja, vandaag is Janny van der Heijden jarig. Denk je, wie is dat? Maar zij is een Nederlandse culinaire publicist en presentatrice. Oh, ja. En zij doet met heel Holland bak deze week. Samen alleen. met André. In de boot. En nu zit. Nou, nou heeft hij haar in de boot genomen gewoon. Hè? Ja. Oh. Nee. <laughs> kan je nee. ook niet meer zeggen. Maar dan zachtjes uh, langs de, de Hollandse, Hollandse, Hollandse... Ja, het is, de, het is de truttig voor woorden. Ja. Ik heb het een paar keer zitten kijken. Ik maar was... Het is heel relaxed. Een heel relaxed tv gewoon. Ja. Het is grappig, het ziet eruit als ze gewoon die camera gewoon maar in je pakken een stuk gaan filmen. Maar al die mensen die ze ontmoeten, moeten ze toch allemaal wel in scène zetten? Komen ze toevallig met die boot aanvaren? Kijk, er staan wat mensen op de kade. Gaan we even heen, kijken wat er gebeurt. Ja, dat ja, is allemaal in scène. Ja, maar toch is het heel grappig. Ja, vandaag is hij jarig. En je kent hem van dit. Ferdinand Poors. Ja, daar gaat hij. Uh, auto, Duitse autobouwer. En uh, hij is al overleden in 1951. Uh, hij was een van de Pintererfgenamen erfgenamen van een metalen smederij. Zijn vader zei van... Uh, allemaal wel leuk hoor, dat geknutsel met mechanica. Maar daar was hij gek op, deze Ferdinand deze Porsche. Hij had bijvoorbeeld in huis had hij iets gemaakt van elektriciteit... Dat had hij al gemaakt in 1893. En zijn vader werd een beetje onrustig van. Die zegt, wat is het allemaal met die knopjes en dat, elektriciteit? Ik sloop het eruit hoor, ik word hier allemaal niet goed van. Dus uiteindelijk is hij bij uh, allerlei bedrijven gaan werken. Onder andere heeft hij ook bij Benz gewerkt. En daar uiteindelijk heeft hij dus uh, iets betekend in de, in de autobrans. Hij heeft de Porsche ontwikkeld. En hij was een van de uitvinders van de hybride auto. Okay. Dus toen was er allerlei elektriciteit in de auto. En hij is het ook bekend van de Porsche 9. Een uh, uh, 9-11. Zeker. Wie is er meer meerjarig? Ja, je had hem wel al genoemd zelf hoor, van tevoren. Maar uh, Adam Curry, hij is van 1964. Ja. En je had daar, daar ook je had er wat van, volgens mij. Adam Curry. hij is nu 58 geworden. Yes! De bekende geluid is ook van elke DJ. elke DJ die hoort denk ik, van Oh ja! Curry en Van Inkel. Ja. Hij wordt vandaag 58 begon ooit uh, bij uh, Radio Tulipia, yes. ziekenhuis uh, Amsterdam mind. en uh, uiteindelijk bij Radio Picasso. En uiteindelijk kwam hij ook bij Decibel en daar heet hij John Holden. Okay. En uiteindelijk deed hij natuurlijk met de R.M. Curry, uh, of met de Jeroen van Inkel deed hij de Curry en Van Inkel show. Dat kwam toevallig on, uh, tot ontstand, want namelijk uh, Bart van deed altijd mee met Van Inkel. En toen uiteindelijk was Bart van ziek en toen schoof ze maar even... Uh, Adam Curry, Curry aan. En die Adam Curry zei... Van, oh, dat is best grappig zo met z'n tweeën. We komen een beetje uit hetzelfde nest vandaan. Ja. Dus die reageerde heel leuk op elkaar. En toen zei de ze leider die zegt Hé, hey, maar dit is goud man jongens, dit moet jullie vaker doen. En later baalde hij er weer van dat hij ze op de radio had gelaten. Want ze babbelde heel erg veel. Wij praten veel, maar zij praten net zoveel denk ik op de radio. Mensen Mensen wel. Maar goed, uiteindelijk Curry is Adam Curry natuurlijk naar Amerika gegaan. Daar heeft hij een grote pres presentatorrol gekregen... in allerlei televisieprogramma's. Hij heeft ook ook weer op de internet heel veel betekend... En hij heeft ook een of andere talkjes. een podcast heeft hij momenteel. En hij zit wel, hij wel een beetje aan tegen de, de, de complotdenkers aan. waar? Ja, okay. dat schrikt wel een beetje aan. Maar goed, dat komt allemaal toch ook door Howard Stern. Daar ja, je, je moet, als je bij de radio bent, moet je alle nieuwslotjes nemen. En dan ga je het gewoon beweren. En dan komen anderen vanzelf op je af. Als het uh, ja, er zit. Ja, het is altijd leuk om, te, om een beetje te rommelen in de kantlijn dat je denkt, van, nou, kijk wat ik er nog iets anders over kan zeggen. Ja. Vandaag is ook jarig Ellen Jardine. En hij is uh, geboren in 1942 en hij uh, was een zanger gitarist van de Beach Boys. Aha. Ja, daar hou ik. Ik heb er altijd erg voor gehouden van deze... Zo lekker. Gewoon, zeker omdat je in Zandvoort woonde, dan hoor je gewoon de Beach Boys. Ja, maar het is gewoon een periode dat ik altijd in de Friesland bij zo'n zelf. was. Ik heb je ook al zien lopen toen op de boulevard had je zo'n plank onder je arm toch? Ja, dat was het. Je kan het dat een helemaal een niet, maar het girl. staat wel heel mooi, zeg. <laughs> zo'n plank onder je arm, Zeker. Vandaag zou ja. ik jaren zijn geweest, maar helaas. Echt heel jong al overleed. Ik heb het over Freddie Freddy King de Three Kings familie. Dat Bibi King en Albert King handje natuurlijk. Dat was echt een inspiratiebron voor heel veel mensen. Dit is namelijk Hideaway. Het is een instrumentaal plaatje. En dat heeft heel veel mensen te inspireren. Clapton, Jeff Beck, Keith Richards. Door het spelen van de gitaar. En uiteindelijk kreeg hij een hartafval pal. En toen was hij ergens in de 50. Ja, we zijn nu zelf oud voor deze Freddie King, yes. Ja. En uh, uh, toch wel een uh, wereldberoemde acteur van Nederland, ja? Jeroen van Koningsbrug is vandaag jarig. Nou, zullen we dan maar even naar hem luisteren? Nee. Dit is hem, hè? Echt grappig. Man kan zoveel dingen volgens mij een beetje ADHD, dat niet ja. op iedereen die druk is ADD plakken. Dat is soms ook niet helemaal netjes, maar de man kan echt heel veel. En uiteindelijk, die hele populaire programma's waarin je speelt... daar ben ik niet zo groot fan van, dat ze lekker lollig doen, daar ben ik niet van. Maar dit doet hij ook, Zeus. Hij zit in een rockband, zware, depressieve kutmuziek maakt hij. En het grappige is, met deze Zeus hebben ze ook de leader gemaakt voor... Herken je hem? Smeres. Smeeres? Ja, en daar speelt hij natuurlijk ook, ook in. Oh, wat grappig. Ja, dus dat is wat we de grappen. Deze man van alle markten thuis. Ik ben ik zijn naam in één keer kwijt. Weet hij nog wel weer? Ha. Jeroen van Koningsbrugge. En ik doe dat doet het samen Dennis van. Praatsen uh, uh, Ja, en nog één stukje van uh, Zus. Zo lekker, hè, gewoon. Dit is echt zo is dit. Deze zus, je moet echt zus doen en Koningsbrug en dan krijg je deze band. Anders krijg je nog heel veel andere zus op YouTube. Uh, die hebben ook een eigen uh, cd uitgebracht onder uh, een eigen label, dus dat is wel leuk. Goed, nou, nog meerjarig vandaag. Ja, zeker, ze is nog meerjarig. Deze vrouw. Kleist op de hond. Jennifer like Pates. Ze wordt uh, 49. It's just en op leeftijd van vijf ging ze al zingen... ...in lokale gelegen koffiehuizen met haar broer. En uiteindelijk op, de, op haar zeveneer toerde ze al met een coverband door, door Amerika. En uiteindelijk werd ze gevraagd voor de Olympische Spelen in 1996. En toen kreeg ze een platencontract aangeboden. En toen maakte ze deze plaat uh, Crush. En dat werd wereldberoemd. Zeker. Jennifer Page. Nou, hebben we er nog meer of hebben we het ja, nog het Ja, ik gehad? heb hier de 30 Seconds to Mars gitarist. Oh. Milicevic. Ja, ja, ja. Hij is in 1979 geboren. wordt dus van Darien... 40? Ja, oké. Okay. Ken je hem? Jazeker. Ja, 30 Seconds <laughs> van Mars, groot en dramatisch. Ja, <laughs> Dat is altijd wel meest groot. slepend. Meest hè? slepend. Die videoclipjes gaan ja. vooraf minutenlang stilstaand beeld. Of stilte en dan beweging en traag. En oh, het is altijd zo over de top, maar het is wel mooi. Ook de zanger van 30 Seconds van Mars is natuurlijk ook een acteur. Dus die weet misschien ook wel raad mee. Nou, ja, degene hè? die ook de, de gitaar ter hand nam in deze band... Is vandaag jaren 67. Steve Jones, gitarist gezanger van de Sex Pistols. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste gitaristen uit de punk scene. Hij is nu nog DJ bij een radiostation in LA in 1031 En daar interviewt hij allerlei mensen uit de muziekwereld. En iedereen heeft... Vette respect voor deze gast. Dus die komen graag bij hem in zijn radioprogramma. En dat zijn leuke interviewers. En dan gaat hij vaak ook met de bands nog samen spelen. Deze Steve Jones uit de Sex Pistols. Ik zeg genoeg. Ja, genoeg. En gek geworden of zoiets. We kunnen wel doorgaan tot op met tien uur. Dat gaat natuurlijk allemaal niet. Nee, tijd voor muziek. Ik dacht deze plaat eens even te draaien. Ik heb het over Bang on the Piano van Twin Atlantic. Ik zeg am Ik ben fucking sick of you. over. I'm over with you Get out of my house right now I'm done What's it like? Come on, tell me what it's like You got the life I only want to sleep. Give me advice Nah, that don't. We I'll catch it Aan de gang van uh, niemand minder als uh, Twintic, uh, twin uh, Atlantic. <laughs> ja, sorry, ik heb me gewoon voorbereid hoor. Ja, nee, echt nee, ik, ik, ik heb gisteren natuurlijk helemaal niet in uh, houding op de bank gelegen. Nee, dat, dat doe ik nooit. Zeker niet. Nou, het is er alweer tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, we kijken hè, wat er gebeurt in Zandvoort. Wat de nieuws, nou, wat grote vindt. Eh, wat, wat er momenteel bezig is, is van die hele snelle wagens op het circuit aan het rondjes rijden. Oh, dat is wel heel, heel groot nieuws. Ja, heel groot nieuws. Dat wist wel. Dat is uh, best ja. wel. Het, en uh, het grappige, ik heb daar wel even een beetje in zitten lezen trouwens... in de Formule 1, die, die geschiedenis, dat het zo ver teruggaat. Dat is wel weer grappig. Dat 1948. Ja, na de oorlog hè. En dat ze in uh, Engeland hebben ze voor het eerst uh, gereden. Ik heb het begrepen trouwens wel dat... Alle huizen, al het puin wat er was van de oorlog en zo... dat ze dat gebruikt hebben ook voor die baan aan te leggen. En dat ja, te klopt. Maar sommige mensen denken dat Formule 1 hier in Nederland is ontstaan. Dat is niet waar. Dat is het gewoon naar Engeland. In 1950 hebben ze officieel de eerste ja, ja. Dus dat ja. Is, uh, ik moest ook even zoeken. Ik wist er helemaal niks vanaf natuurlijk. Ik rij zelf heel hard, maar dat blijft het ook mij dan. Ja, precies. Dan heb ik helemaal geen... Nou goed, sans uh, voor te berichten. Oh, ja, wel, op 30 augustus. Dat is dus uh, afgelopen dinsdag. Ja? ja toen heeft Woonzorg Nederland het eerste vernieuwde gebouw... ...van woonzorgcomplex Huis in de Duinen overgedragen... Okay. ...aan de zorgorganisatie Hartenkamp Groep. Het nieuwe gebouw telt 45 woningen... ...waar mensen met een verstandelijke beperking in gaan wonen. Mensen met mogelijkheden. Ja, precies. Er ja. zijn drie, mensen, drie, uh, sorry, drie, mensen, drie woonlagen met 15 personen. En uh, ja, iemand zegt ook al... van, ja, ...het vervult van oudsher een hele belangrijke functie in de gemeenschap. En uh, ze zijn heel trots dat ze uh, het weer in Eering kunnen herstellen. Oké. Okay, nou, dus hoor. de woonzorg Nederland bestuursvoorzitter Kees uh, van Boven. Helemaal tot mijn gebeelding. Altijd. Hij van Boven. Zeker. Ik werk daarmee. Dus het is altijd leuk als mensen een goede plek krijgen. En een goede begeleiding. En uh, dat uitwaaien in, uh, in de maatschappij. Tussen de andere mensen wonen is altijd wel mooi. Maar soms moet je daarop terugkomen. Want je denkt, het is niet altijd haalbaar. Weet je? Want iedereen zit, normale mensen zitten al in zijn eigen groep. Dus een handicap te plaatsen in, in, in, in... Ja, dat is best lastig. Je moet echt goed afwegen of dat, of dat, gaat, of dat kan. Nieuwe duidelijke, duidelijke regels voor de strandafgangen. Ja, dat was een pitte, de pittige discussie op Facebook. Uh, ja, want ouder en uh, invaliden werden gewoon weggebracht met een taxi. Die, werden, die reden zo die strand op, op gangen, gang, op en af. Om gewoon mensen weg te brengen. En nu is dat, is dat, mag dat niet meer. En iedereen was echt gewoon... What the fuck, straks kan het niet meer. Nou, er werd een beetje misbruik van gemaakt. Iedereen reden gewoon naar beneden. Mensen lieten uh, alleen mensen uitstappen. En nu zijn ze daar wat kritischer over. Nu moet je wel een doktersindicatie voorleggen. En handhaving. Uh, uh, moet er zelf even kijken of het kan. En inschatten of iemand slechte been benen is. Dus, dus zeg maar... Uh, als jij er zich mee weggebracht wordt... zorg je dat je heel moeilijk uitstapt. Dus je, val, je valt gewoon uit de auto. Dan zeg je, ik ben een heel slechte been. Kun je me, ook Kunt je me ook tillen? Misschien doen die van de handhaving dat dan wel. Daar wordt weer naar het Er wordt in ieder geval even kritisch naar gekeken... dat niet iedereen zomaar weer gewoon... die strandafgang en opgangen gebruikt... om maar even iemand weg te brengen. Daar zijn ze niet voor. Dus, nog meer nieuws uit Zandvoort. is. Ja, er is uh, nieuws van dat ze op zoek zijn... naar de biefstukzwam... Oh. In, uh, in, in de Zandvoortse duinen... En dat is, uh, dat is dus gewoon een boswacht die, die, die, die daar ons, ons daarop opmerkelijk maakt. En ze zeggen ook, het is een opvallende en gemakkelijk herkenbare paddenstoel. Deze is vooral in september en oktober te vinden. En hij is algemeen in een oude bos met grote eiken in de binnenduinen te zien. En in de landgoedbossen op de oude duinen van Noord- en Zuid-Holland. Dus maar, ik zou zeggen, is, is, is, is, ga op zoek. Kijk, het ziet eruit als een biefstuk. Maar, is, is hij, uh, een rauwe biefstuk. Is, bedoel... is hij eetbaar? Weet ik niet. Nou, weet ik niet. Hij, ja, hij zit er mee. Ja, dat is een biefstuk. je er gewoon alsof. Of een opstapje. Kan je erop stappen? Ja, misschien. Ja. Ik zou het niet doen. Nou, hij, het. Hij, hij zit gewoon in de stam. Ja. Dus ik denk waarschijnlijk dat ze een beetje... Uh, ik... rotte plekken in de boom zeg maar, uh, gebruiken om daar dan weer uit te... Uh... Ja, okay. zeg maar. ja, als dit uit je groeit, zeg maar, als boom, dan, dan is het tijd voor iets anders, denk ik. Het lijkt gewoon uh, bij een gezwel, net, uh, net als dat je bijvoorbeeld zo'n kankergezwel hebt of zo. Ik, ik denk je? dat we dat binnenkort, hè, dat de borstwachter met de komt. Ik heb je gevonden! Ja. <laughs> zo, je hebt wat hout voor de kachel, dat is heerlijk gewoon zeg. Nou goed, vuurwerk mag, tenzij. Wordt er regelmatig, wordt regelmatig na het feest wordt er al het vuurwerk afgestoken. Nou, daar komen nu strenge regels. Worden, want iedereen wordt doodziek van. Is het nou klaar met het gepang en gepoef? Dus uh, nu zijn er, uh, er moet je allerlei vergunningen aanvragen. En het wordt ook gepubliceerd wanneer. En, uh, er moet, uh, uh, sowieso moet er een feest zijn van minimaal 750 personen. En bij pop-up festival uh, moet ook van tevoren worden aangegeven. En het mag mits op vrijdag en zaterdag geen feestdag... En tussen 10 uur ochtends en 11 uur avonds, maximaal mag het 15 minuten duren. En dan is er 20 kilo of 200 kilo mag er worden afgestoken. Of 20 kilo theatervuurwerk, want dat is een stuk harder natuurlijk. En sowieso binnen een straal van 250 van verpleeg- en verzorgingshuizen mag het niet. En dat is ook jammer, hier kunnen er nooit ergens van genieten. Maar ik snap het, dat geeft nog ook wel wat onrust ben je aan het herstellen van een uh, zelfgemaakt vuurwerk... en dan zijn ze van het afsteken in de tuin. Ja, dat wil je ook niet echt, hè? Dat wil je ook niet, nee. Ja, uh, CFM Zandvoort heeft dus nu eigenlijk uh, besloten... dat vandaag dat we echt een uh, raceradio zijn. En uh, Goedemorgen, Zandvoort staat er straks helemaal oh, wacht, in het teken. Wacht, wacht, was het even vergeten. Ja, ja. was je het vergeten. Ja. Ja, ja, ja, er komt dus wel een interview met Johan Berenpoot. Ja. Vijf en half uh, elf... En Jaap Koper uh, geeft een uh, live verslag vanuit het dorp. En er is ook een live gesprek. begint met lieutenant Maarten die Dirigent van de orkest Kodin Rieke Luchtmast. Okay. Die speelt dus op het circuit. Uh, en dan is de vraag, speelt hij nou als Wilhelmus? Of is die begeleiding van... Uh, wie was het nou? Uh, Jansen, Floor Jansen ging zingen volgens mij, toch? Sorry. Floor die uh, dame die is ook van zo'n hele wilde band... maar die heeft ook in de beste zangers oh, gedaan. Oh ja, ik Toch? weet het. Ja, een ja, emo-rockband. Ja. Ja, ja, zeker. Met ja, lange... zij, zij komt dus hier zingen. Dus lange haar. Sorry. Ja, zeker. En dat je een enorme grote mond heeft. En dat is wel ja. zingwaaidje. Ja, wat je, daar raak, uh, raak ik helemaal wild van. Maar goed, ik probeer ja. een vrouw niet als lustobject te zien, maar ik vind het wel heel moeilijk. Ja? Ik vind het wel heel moeilijk. Dat ja. is ja, ja, ja. Ja, Maar goed dat je wat ouder geworden bent inmiddels. Wederom uh, zijn die weer City Host Dutch Grand Prix, dames, het uh, uh, ook heren. De, uh, 100 studenten van de MBO College Airport, die zijn uh, dit weekend aanwezig om je te begeleiden. Gewoon wat vragen te beantwoorden. Of gewoon lukkig gezellig babbeltje maken. Ze kunnen ook heel goed foto's maken. Dat doen een hele leven al. Er zijn vaak heel jonge dames die zijn gewend om... Nee, nee niet van jezelf. Nee, van ons foto's te maken. Ja, dat moet je wel even tegen ze zeggen. Want dan staan ze er zelf foto's te maken van zichzelf. Maar goed, er zijn vier en vijf... of uh, uh, vier en vijf personen. Eerstejaars studenten. Die dan onder leiding van een derde jaar student management. Uh, hier mensen komen aanwijzingen geven. wat ze moeten doen. Dat mag niet, dat mag wel. En dat staan bij elkaar rond de, rond de 100 studenten. Dus. Ja, Max leuk. heeft trouwens weer wat uh, grappigs uitgehaald. Uh. Ja? Hij had van tevoren had hij video's op uh, YouTube gezien over achteruitrijden. Oh ja. En hij heeft dus uiteindelijk. Uh, heeft die, uh, uh, heeft hij het opgenomen tegen Yuki Tsunoda van Scuderia Alfa Tauri. Bij de snelheidsdijfers reden tegen de 120 kilometer achteruit over het circuit. Dus uh, ja. Uh, en? Ze wilde gewoon een unieke baanklash hebben. was André van zijn boot afgekomen en zei. Maar er staat eigenlijk gewoon niet bij wie er nou gewonnen heeft, het. Uh... Dat doet, niet, dat doet hij niet toe. Niet alles is een wedstrijd. Ja, nee, Daar moeten we ook vanaf. Ook in de hoofdrace, tussen aanhalingstekens, zegevierde Max. door als beste vakkundig te navigeren over een speciaal gebouwd parcours. met een verscheidenheid aan obstakels. Nou, Waarom een je ballig van? Als je overal be het beste in is. hoewel met de training. kom je niet zo goed uit de bus, geloof ik. Nee, nee, uh, nee. Nou, we gaan het vanmiddag horen. Want vanm vanmiddag zijn er echt. Uh de echte voorrondes. Ja. Dus ik hoop dat hij dan weer een goede motor heeft. Want volgens mij is hij zijn motor opgeblazen of zo. Ik, ik heb er geen verstand van hoor. Nee. Maar ik vind het wel grappig. <laughs> Moet je niet zeggen. Dat heb niemand in de gaten. Goed. Oh. Oh. Tijd voor degene die vandaag jarig is. En jawel is deze man Pieter Fax. Wat een van die grote hits van een aantal jaar geleden al weer. Een aantal jaartjes geleden, 2008. Wat de fuck, dat is langer geleden dan je verwacht eigenlijk.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik maak niet uit te gaan. In de toon gezien, is het kost om te Ik zoek een nieuw land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 Taube ooren, weißen bart en zit in garten. Mijn 100 enkel spelen cricket dem rasen. Wanneer ik zo daaraan denk, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Yes, house and see, Pieter Fax. Ah, blijft nog leuke plaat in 2008, yeah. de Jolandenkeuze, en hij is vandaag jarig. Vandaar dat we het erover hebben, natuurlijk. Als ik hem niet draai, die plaat, zeg maar goed. Hier is het toepakleven fijn is Het is natuurlijk uh, de weekend van de, de Formule 1. Straks daar uh, heel veel informatie over na dit programma. Wij zijn natuurlijk antisport. Ja, je, hm. moet, je moet me niet in het beeld te kijken. Dat ziet er niet uit gewoon. Wij zijn echt ja. zo antisport. Nee, ik, ik wil toch nog die, die andere plaat nog even ja? opdragen aan Lisbeth Lenting. Het is overleden, maar dit was uh, een plaat die ik net had. En de, de, die, die vond ze helemaal geweldig. Okay. Om haar Duitse studenten van de Santa Maria om die uh, les te geven. Oké. Okay. Daar vond ik het wel leuk om... Deze plaat gebruiken ze ook echt? Ja, die gebruik ik echt. Oké, dat is niet eens zo lang geleden dan. Nee. Nee. nee, okay. nee. Okay. Nou, nee op dus de date. Ik nu een jaar of vijf overleven. Dat is natuurlijk als, als, als euh, leraar dat moet speciaal. je natuurlijk... Dat ja, Nou ja, als leraar moet je natuurlijk als wel een beetje iets hips pakken. Ja. En ik weet nog wat ik vroeger muziekles kreeg. Dat is natuurlijk 30 jaar geleden. Dat, misschien nog wel langer geleden. Hm. 40 jaar, nee, niet overigens. Maar goed, dat, dat ik dan les kreeg en dat dan... Uh, Woutman heette hij. Ja, Woutman. Ik wist het denk ik. Die had dan de uh, muziek Flerk uitgekort. Oh, oké. Okay. Dat was er net op het randje van. Oké, okay, het is net nog een beetje hip. Was dat een muziekles? of was Dat, dat was een muziekles. Oh, okay, ja, dan liet ja, hij ja. ook dat soort muziek horen. En dan ging je ook naar dat wat oude bollige platen. Maar Flerk was toch redelijk hip. Dat je denkt, oh ja. Dat schuurt ja, tegen het klassiek. Ik zou klassiek ook leuk kunnen vinden. Dat zou kunnen. Misschien wel. Ja, ja Peter ja. en de Wolf is natuurlijk altijd uh, prima voor, uh, ja, ja. voor kinderen klassieke muziek. Ja, daar heb je het echt over hele kleine kinderen. Wij waren toch iets ouder nog. ouder ja, dat wel, het dat is wel. Een middelbare school. Vandaag is het trouwens, uh, ja, het stond niet officieel erin... maar het is 55 jaar geleden dat Annie Annie-Friet Linkstad... Uh, uh, uh, in de hoofdstad van Zweden een talentenjacht wint. Ze zong daar een ledig dag, dat betekent een vrije, een vrije dag. Ja? En als prijs mocht zij dus een optreden doen op TV's, tv. Het heeft allemaal geen uh, windeieren gelegd... want zij is eigenlijk hierdoor bekend geworden. En hierdoor is hij in Abba terechtgekomen. Aha. Dus het was echt uh, heel, heel geweldig. Benny en Bjornie kwamen haar. Die dachten, dat is het al eentje. Ja, zeker. Zeker. Ook ja. nog een mooie vrouw. nou dan Zeker, met, ja. Ga jij met die ene trouwen, dan ga ik met die andere trouwen. En dan zo is het toch mooi, echtpaar. Er is ook een mooi documentair over, over allebei. Zo'n mooi wit huisje. Was, met zijn ze nou allebei gescheiden van hun man? Of is, uh, was alleen die blonde gescheiden van hun ja. man? Ik ben nee, geef wat het afgehakt. Toen dacht ik, nee, dat is niet mijn muziek meer. Maar nee. ze hebben wel weer wat uitgebracht natuurlijk. Alleen het, het heeft ook echt dat abbasausje. Maar het, ja, toen was het anders. Ja. ja het toch wel uh, even anders. Nou, Chicka-chita, chicka chicka dacht ik van... Mm, misschien moet ik mijn ja. smaakkeuze veranderen. Dance Queen was ook niet echt jouw nummer, nee, denk ik. Nee, nee. <laughs> Ik vond Eagle daarin tegen. wel een heel vet ja. klinken geworden. Nou goed, we, de boeren waren al boos. Nou, vandaag in de krant te lezen. De tuur is nog kwetsbaarder voor stikstof... Dat is namelijk weer een onofficieel uitgebracht rapport. En dat heeft de NOS in handen gekregen. Het bleek dus dat er nog veel meer moet gaan gebeuren. We moeten nog kritischer kijken naar wat er in de natuur gebeurt. En er moeten nog veel meer boeren weg, denk ik. Nou goed, ze hebben hier naar gekeken. En hoogleraar Chemie en Theologie Jaap Hannekamp, die, die staat verbonden aan het UCR Middelburg. En de Massachusetts Universiteit, die noemt de studie volstrekt nonsens. Hij is heel kritisch. Hij zegt van, ja, dit is allemaal wel leuk. Je kan er natuurlijk overal heel kritisch naar kijken. Maar het moet ook nog wel in de maatschappij passen. Hè? Je ja. kan natuurlijk wel alles gewoon wegdoen. Maar wat gaat er nou gebeuren? Daar gaan dus heel veel boeren gaan er gewoon naar het buitenland. En die gaan daar aan de gang natuurlijk. En dat hebben boeren destijds gedaan naar Nederland. En dan trekken boeren weer naar het buitenland. Dan gaan ze ergens. En dat is voor de hele wereld natuurlijk niet helemaal de oplossing. Voor Nederland wel. Kunnen wij gewoon ons hele schoon, zelfs schip schoonvegen? Ja. Maar ons gebeurde er allemaal niet. Doe maar ergens anders. Ga maar ergens anders heen. Ergens anders man. Ja, nou, We hadden nog trouwens een cliffhanger vanaf uh, van het eerste uur. Nou? Over die roofmoordenaar. Oké. Okay. Want die, die, die, die, die was, uh, had een roofmoord gepleegd toen hij 19 was. En hij kwam maar 11 jaar vrij. En uh, toen is hij uiteindelijk uh, is hij gaan trouwen. Of, uh, bij een van zijn, uh, hij is bij een van zijn vrouwelijke serviers gaan wonen. Dus ze kreeg een affaire in de gevangenis. Hij was al verliefd op de blonde cipier. Ja. Of is dat een, een cipier? Maar ja. zij was nog getrouwd. En uh, ja, dat was toch wel een hele speciale relatie. En ik, ik denk zelf van, dat lijkt wel een beetje op het Stockholm-syndroom. Dat je verliefd wordt op degene die je gevangen houdt. Ja, <laughs> dat is het eigenlijk wel. Maar het heeft wel wat. Uh, hij, ja. hij vond het ook heerlijk om met zo'n uh, stok... Met zo'n stok, met uh, uh, sorry. geslagen te Zo'n Sorry, nee. Zo uh, ja. Omdat, niet te hard, een klein tikje... Klein tikje. Klein tikje vind ik wel lekker. Niet zo hard, ja. zeg ik. Jezus, gek. Ik ben benieuwd of jij eigenlijk zo'n speciale kamer hebt. Zo'n room of zo. Ja, straks als de kinderen het huis hebben. Dan kan het weer. Anders komen ze ook weer naar beneden. Maar je weet het, het he, bij oude huid komt het veel harder aan de klappen. Oh, wat heerlijk. Ik <laughs> troep ook leef dat Martine slapgouw. Hier en daar ook een heel interessant onderwerp hoor. Dus ik denk niet, is dit dan het niveau? Nee, het kan nog omhoog gaan. Het kan nog omhoog gaan. Oké, okay. oh wat lekkere soepsappige klauwtjes hier. High Fidelity, dat zijn ze. Love and La Rule en Twinkle Pie. Hoe spreek je dat uit? Nou, dat is ook voor jou. With the team, we escape in the streets Travel around the whole world, I got sand on my feet put your palm, in my hands calm, in a palm tree Let's build our own farm, run away like Sherry I'm your ch, -ch cherry farm, sippin' on a cherry bee Getting freaky to the speaker, call that fidelity. Now hold back now, baby Tryna pull up in your trackway. It's an alien and I'm here for a visit Zoet, daar sta ik bekend om. Je bent een heel zoetzaam jongetje ook gewoon. Ik ben ook heel gedweegd, ik loop altijd mee met mensen. Nooit, <lacht> echt heel nou. Ik loop ook ben... heel graag mee met de groep. Nou, uh, ik, ik moet er toch even bij stil staan, want ik vind het echt, ik vind het wel een held hoor, gewoon. Is hij dood? Nee, dat zou je dan bijna denken als ik dit rijdt. Ja. Ja. Ik wil is hij dat... niet meer? Is hij te ondergaan als de drugs gebruikt? Maar vandaag is hij 57 geworden. Pas. Ja. Ja. Ja, Charlie Sheen. Oh. Maar Charlie Scene is natuurlijk van Two and a Half Men. Hij heeft ook in Spin City, later heeft dat Michael J. Fox overgenomen, heeft hij gespeeld. Maar hij heeft ook in deze film gespeeld, hele zware film Platoon over de Vietnamoorlog. Het is echt muziek dat de kist de grond in gaat. Ja, zo, zoiets, hè? Oh, ja. dat de, de drama gewoon dat doet ook altijd weer denken aan dat uh, dorp wat ze dan overvallen hebben, waar ze iedereen heeft doodgeschoten. Daar hangt dit ook bij samen dat op we denken Platoon. Denk ook aan The Killing Fields en zo. Ja, daar heeft ja. hij bijna. Maar goed, Charlie Scene is vandaag. Uh, 57, Hij is natuurlijk zo van Marty Sheen. leeft ook nog steeds. Hè? 82 is hij. Wall Street heeft hij gespeeld. Spin City, Two and a Half Men. Best betaalde acteur ter wereld. Per aflevering van Two and a Half Men. Kreeg hij 1,2 miljoen euro. Of, oh, die eh, heeft goed dollar. onderhandeld. Ongelooflijk. Dat krijg ik, nou ja. krijg ik echt niet per dag dat ik werk. 2,5 miljoen. Nee, echt per aflevering. Per aflevering, aflevering he? He? Ja, Per oh. aflevering. Dat is wel een week werk, denk ik. Maar op zichzelf, eh, hij heeft de, op de high school gezeten. Samen met... Zijn broer Elmio, Jean uh, en ook Rob Low en Sean Penn hebben ze samen in de klas gezeten. Moet je je voorstellen. Ja, dat was echt een. Uh... En dan maakten ze van die Video 8-filmpjes. En daar hebben ze het een beetje geleerd. En maar dat, die filmpjes moet je gewoon hebben. Ik ga echt op zoek. Okay. Kijk of ze op YouTube zijn, maar dat zijn hele knurige filmpjes. Als we ze ze vinden, het... gaan we ze delen op onze website. Ja, en uh, dat, daar is een uh, carrière begonnen, zeg maar. Het is niet dramatisch geëindigd. Hebben ze ook nog iets anders? Nou, dit. Nee, nee. Dit is toen een half men natuurlijk. Het is een stuk vrolijker. Tjaal is hier vandaag 57. Ik vond het jochie wel uh, ook ja. wel grappig. Ja. Maar ik heb dan een bericht: dat is weer heel anders met het warm weer en zo. Dus bijna ieder huis heeft een zwembad. Ja. Maar nou blijkt dus dat de heleboel zwembaden niet opgegeven zijn bij de fiskers. En waarom wil de fisker dat horen? Nou, Op het moment dat jij een condo hebt en er zit een zwembad op, dan wordt het meer waard. Kunnen zij meer. Behorende oh. zaakbelasting oh, yeah, well, binnenhalen. Ja. Yeah. Nou, nou, zijn ze begonnen met eerst met Google Earth. om te kijken van waar zijn zwembaden en waar, waarom weten wij dat niet. Maar nu hebben ze dus uiteindelijk. Uh, hebben ze nu een, uh, gaan ze nu met drones. Want ze waren nog maar in negen departementen. en ze werden al ruim 20.000 zwembaden ontdekt. die niet geregistreerd waren. Zo. En dat alleen al. dat uh, levert al 10 miljoen per jaar op denk ik, per jaar, denk ik wel, euro. En uh, ja, volgens de wet moet uh, binnen 90 dagen na afronding... moet je je zwembad opgeven. Maar nou, ik kan me best voorstellen dat je zegt... Van, nou ja, ik maak hem, ik leg hem aan uh, in juli. Nou, ik doe het volgend jaar wel een keertje. Ja, ja. Maar ja, ze gaan het systeem gaan ze nu landelijk inzetten... voor de detectie van zwembaden. En ze verwachten volgend jaar tot 40 miljoen euro... extra belastinginkomen te gaan... Uh, Claimen. Ja, staat, denk je zou denken, mensen die mensen, zwembad die hebben wel geld. Maar in Frankrijk is dat <coughs> toch net weer even anders natuurlijk. Hè? Daar, daar heb je vaak wel een uh, zwembad nodig om een beetje verkoeling te zoeken natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, misschien ik... moeten ze bonussen geven aan de zwembad aanlegbedrijven. Oh, en, ja. uh, geef ze het maar door. Dan uh, krijgen jullie van ons 1000 euro per zwembad. Ja, het is ook een soort klikgeld hè? natuurlijk wel weer. Zeker. Nou, hmm. precies. De zwembaren. Ja, uh, wees er zuinig mee. Hè? Ik met het al dat water. Goed, even de laatste plaat voor 10 uur. Clinton Blake... And then they go Waking to hell from the hard I miss you even though it don't make sense in my chest to breathe, when all I see are stories of our love so hard but it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 Justin Kane en Go to Hell hier de zaterdagmorgen. En het loopt tegen aan het einde van de radioprogramma gisteren op het nieuws, heb je dat ook gehoord? Als Keertje naar thuis komt, wordt ze begroet door een grote menigte aanhangers. Die staan er al dagen om haar te steunen. En dan gebeurt het... Ja, wel, ze krijgt een pistool tegen haar de hoofd. Iets bizarre vlak, televisie. Ja, ik zat er gisteren te kijken en dacht ik, what the fuck? Kierke komt thuis. is Borneo's error, speelt zich af. Deze minister wordt uh, wel verdacht van uh, een of andere omkoping of uh, duistere praktijken. Ja. Daar staat de man, man al dagenlang te wachten met die pistool. <lacht> Hij heeft het waarschijnlijk niet uitgeprobeerd. En Kierke, komt daar aanlopen. en Ik hey fans, en wat komt daar in één keer tussen die hoofd van uh, een pistool? En die gaat niet af. Oh. Heel gênant natuurlijk, anders, ja, had niet ja, Gelukkig dat... maar, want anders had ze misschien een gat in het hoofd gehad, toch? Ja, dan ben je dood geloof ik. had ik wel eens gehoord. Ja, ja, ja, dat, is meer. ja goed, dat is wel meer. Nou goed, het is wel een bizarre televisie. Wat wil jij nog als laatste? Ja, dat elektrisch rijden is momenteel duurder dan een benzineauto. Ik had gehoord, ja. Ja, want 100 kilometer een benzineauto kost 15 euro en in een elektrische auto is het gewoon nog een euro duurder. Dus uh, ja, het moet toch wel, natuurlijk wel financieel aantrekkelijk blijven. Het enige wat aantrekkelijk is is natuurlijk dat je vaak uh, subsidie kan krijgen. Ja, nog wel. Maar uh, ja, hoe lang duurt dat? Ja. Dus uh, ja, openbare laadpalen die, uh, hebben ook vaak een maximale prijs. En daar liggen dus de prijzen de, van de elektriciteit wat minder. Dus, uh, ja. Oké. Maar er was ook laatst in het nieuws dat een auto gewoon acht weken aan een laadpaal stond. wat die buiten de uh, parkeerzone zat. En dan mag je zo lang staan als je wil. Oh ja. Daar moeten ze ook vanaf, eigenlijk. Uh, ja. ja dat, dat die gewoon even wat rood komt. Dat je van hij is vol, je moet hem nu verplaatsen. Ja. En goed, dat, ja, je als krijgt nu subsidie. Moet hij weg en anders krijg je gewoon een bon. Ja. Hartstikke idee. Nou goed, ja, en, um, over elektriciteit. Ja, als je het via de zonnecel binnenhaalt, is het natuurlijk nog wel uh, een stuk interessanter. Maar ja, als je het ja. moet betaalt, is het anders. Ja. Goed, dit was Leef. Tot volgende keer. Tot volgende week. Doei to waste our time, stuck inside a prison that we found online, locked in out of vision till the fallout. Oh, Say so how could I forget?